Middernacht, maandag 31 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Egypte op... zich te registreren bij de ambassade in Cairo. Ze kunnen zich aanmelden via een registratieformulier... op de website van het ministerie. In geval van nood kan de ambassade dan contact opnemen. Buitenlandse Zaken verscherpten vanmiddag het reisadvies naar Egypte. Alle reizen naar het land worden afgeraden. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen... TUI repatriëert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Touroperator Thomas Koek haalt zo'n 1500 toeristen terug en OAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hoergada, Marsa Alam en Sharmoshijk. Het calamiteitenfonds vergoedt extra kosten die mensen moeten maken... en geeft ook een vergoeding voor niet genoten reisdagen. TV-kijkers en een jury hebben in Hilversum het liedje gekozen... waarmee de drie J's meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het nummer Je vecht nooit alleen... kreeg van zowel de jury als het publiek de meeste stemmen. De Volendamse bandleden Jaap Kwakman, Jaap de Witte en Jan Dulles... hebben het liedje zelf geschreven. Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in Düsseldorf. De drie J's zingen Je vecht nooit alleen... in de tweede halve finale op 12 mei.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 Ajax wil hem graag aantrekken als vervanger van Luis Suarez... die vorige week aan Liverpool werd verkocht. De arbitragezaak dient komende middag bij de KNVB in Zeist. Er is haast bij, omdat de transferperiode komende avond sluit. Het weer. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. Kans op mist. Overdag eerst nog mistig. Maar in de middag zonnige periode en de temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS-journaal.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 Welkom bij Echte Janne van Poon's de radioshow voor echte mannen en wilde wijven. Mijn naam is Jan Roos. En, en ik trouwens, ben Jan Dijkgraaf. Wij zijn de twee J's. Ja, maar wij kunnen ook niet zingen. Dat klopt. Ja, wij gaan dus ook niet naar Duitsland. In Echte Janne doen we niet aan klein bier en niet aan zingen. Of misschien wel. We zullen het straks zien. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de uh, stelling in Wat een geleuter... 0800 -1 -1 -2 -1. en de stelling luidt kappend met die OV-chipkaart. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je de trainer van Feyenoord en staat alles over je gesprek met Willem van Hanegem een dag later in het Algemeen Dagblad, inclusief het feit dat je een broodje kroket had, ja, dan ben je een ontzettende Jan. Uh, Johan. Jan. Johan. Ja, ja, misschien moet ik het concept nog eens keer... Uh, ja. Hè? Mario, Ben, je Johan. Ja, oké. Okay. Goed zo. Johan. Thuis laten we even kijken wie nog meer een Jan of Johan is. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan of Johan, Jan of Johan. Ja, Jan, daar komt hij. Uh, een persoonlijke vriend, mag ik wel zeggen? Uh, Roel Gerard. Uh, daarnaast zijn er ook veel mensen op straat om gewoon hun eigen, eigen wijk te beschermen. Uh, er zijn geruchten een hele gaan verhalen dat er plunderingen aan de gang. zijn. In de buitenwijken van Cairo zouden er zelfs schietpartijen zijn geweest. Er zijn verhalen, nee, de gaan geruchten. Maar zat hij zat in de studio of zo? Onze Roel Schrijnwagers, of hoe heet die? Uh, hoe heet Roel die, Gerard? RG-journalist. -journalist RG-journalist op Twitter. op Twitter. Ja, die man die, uh, is toch jaren, he, he, he, heeft hij heel hard gewerkt als koeps, als onderzoeksjournalist van de RTL. Hij heeft volgens mij eentje gehad in al die jaren: een wop-dingetje. Een woppetje. Dat was uh, ja. niet 13.000, maar 14.000 ja, euro, uh, zo is en die dacht, nou, nu worden de grote Midden-Oosten-deskundige... ging naar Cairo en wat gebeurde er? Een revolutie. Ja. Met Staat die man daar eindopen? te snotteren en te stotteren, joh. Het is echt... Ach, dit is zo'n zonde, hè? nou dus... ja, bakte niks van. Ja. Dus, uh, Johan. Ik zeg Jolanda uh, Sap. Die passie die wij voelen voor Afghanistan en voor internationale betrokkenheid... die gaat tot in mijn vezels ook. Maar de weerstand tegen deze betoogpartner die zit ook minstens zo diep. Dus dat maakt het echt heel moeilijk om dit te doen. Van, was, uh, wie, was Mark Rutte daar nou achter de van, piano aan het spelen? Uh, van, zwakke knieën, van zwakke knieën. Je krijgt tranen in je ogen, geloof ik. Ja, nou, ik krijg overal tranen Jezus. van Johan de Sap. Ja. Nou, ingepakt he, door uh, Mark ja, en uh, ingepakt door zichzelf voornamelijk. Ja, en dan ik... zo'n Jacques Monast die zo'n hele foute grap op Twitter gooit over de wanheid stemt van uh, Sap en uh, Rutte. een Beetje uh, sneu. Geintje kost er drie zetels in de Harry bij GroenLinks. Uh, ik zou zeggen een uh, Johan. Ja, ach, ja. ik ja. vind ook weer, het ja, is ook wel weer lief dat je van de PSP uh, eruit bent gekomen. Oké. Okay. Luis Suarez? Precisamente, no sé nada ja. en concreto. Nou, dat is uh, duidelijk. 26,5 miljoen goed euro uh, is, ja, is hier van aan het uitleggen. Ja, die gaat lekker van Ajax naar Liverpool. Ik zeg de groeten, de Mars inpakken en wegwezen. Uh, ja, nou goed, die man die was uh, dit seizoen niet in vorm. Uh, nou, kom op, maar iedereen wil met Dirk Kuijs spelen. Ja, dat is waar. Ja. Dirk uit, jij weet toch nog een leuk verhaal over Dirk uit? Nee. Oh. <laughs> iets maar, over de bergen. Ja, ja. ja, iets nee, over de bergen en nee, he, de hele weer nee, rijden naar nee. het trainingsveld. Jongens, het is niet te geloven, maar Dirk, Dirk Uit, dat is dus een stelje, een stut. He. Die wordt altijd, wordt altijd verteld dat het een soort gereformeerde pannenkoek is. Dat is een beest. Maar in ieder geval, dat konijntje, dat bijtetje, die zijn we kwijt. Uh, Ajax uh, verdient er gewoon wat geld mee. Maar ik heb trouwens uitgerekend, he, dat is zo rond de 25 miljoen. We hebben hem ooit gekocht, he, voor 9 miljoen euro, ja. die Suarez. Dan hebben we dus die Soleimani, dat groeibiljantje wat maar niet ja. wil groeien... hebben voor 16 miljoen gekocht. Dus uiteindelijk is nu met de verkoop van Soares... Soleimani afgeschreven zeker, Jan, ja. Zou je zeggen. Ja, ja ik kende hem. Oh, maar goed, is het een soort Jan of zo, die Soares? Of, uh, of gaan we het concept helemaal loslaten verder? Nee, het is een, het is een echte, ja, zoaars, zoaars, echte, Jan. Nou, Dan heb ik er nog een in een andere categorie. Peter Breedveld. Hoe is het ja. nou precies gegaan? Het moet bij de pes zijn. En u weet hoe het precies gegaan is. U moet naar de pes echt. Anders ga ik de het, beveiliging bellen. Ja, les 1. Als een journalist op je afkomt... niet verwijzen naar de beveiliging. En uh, Breedveld heeft als frontaal naakt een ongelooflijk grote bek overal. Maar ook op Twitter. Uh, en die roept dan dat de NATO even de PVV'ers moet komen afschieten. Uh, nou, buitengewoon een slechte grap op zijn minst. Ja, nieuws. maar een grap is een grap. Ja. O, en dan maak... moet je inderdaad gewoon was... als Rutger komt ja. even zeggen... Uh, joh, het was een buitengewoon ja, uh, goede of slechte grap. En uh, natuurlijk meen ik dat niet. En uh, wil je koffie en de groeten. Maar hij verschuilt zich achter een persvoorlichter. Wat een angsthaas. Een lafbekje heet dat. Ongelooflijk. Uh, ja, ja, ik vind het best, hoe uh, wij roepen, ook wel eens een keer iets, iets groots. Nee. Meeslepend. Maar ik dan. Maar het, ik vond het schitterende tv. Hij kijkt echt als een konijn in de koplampen. Dus uh, ik heb wel genoten van dat watje. Hij is onmiddellijk ook van zijn Twitter-account gaan verwijderen. Want zo doen we dat. Als ja. we geen applaus krijgen, dan elimineren we onszelf. Dus uh, dat is de, de Johan van de Week. Dat dacht ik wel. Echte Jan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, het is tijd voor onze gast, we stellen ons voor onze hoofdgast, de koninklijk huisverslaggever van de NOS, Marieke de Vries. Want zojuist werd koning Beatrix, 73 jaar, en dus eerst het volkslied. Jan, hé! Hey. Jongens, kan die uit. Je wil niet weten hoe vaak ik die hoor. Ja, dat is zo Dankjewel, flauw. wel, Jan. Ja. Waarom doe je dat nou? Waarom doe ik wat dan? Ja. Kom op even de goede uh, mensen. wel een flauwe grap, uh, Roos. Weet je wat dan zo jammer was? Nee. Uh, je moest even wachten tot ze gingen zingen. En waarom? Nou, dan hoorde je de tekst. Ja. Nou nee, ja, goed, in ieder geval. Uh, ja, laten we doorgaan. Koning Betertjes, dus jarig. Hé, wat? Flauw, hè? Nou, het valt ook een beetje dood, hè? Jullie moeten er zelf ook niet om lachen. Jawel. Oh. Uh, je moet in, in de microfoon praten, Monique. Sorry. Uh, nou ja, goed. Het uh, was leuk. Uh, dat was dus Duitsland, Duitsland, over bij alles. Maar ja, Jan ja. moest het uh, al iets eerder afkappen. Uh, dat horen we. Nou ja, goed. Dan maken we nog wel een andere grap. Ja, ik denk ja. dat dit een leuke, <laughs> leuke zorg gaat worden vandaag. Maar goed, Monique de Vries, uh, ja. welkom bij we ons We We beginnen overnieuw. Ja. Best, uh, nou, helemaal niet. <laughs> dit, dit vinden wij een goede uitzending. Het is niet, grappig, man. ja. Ja, hartstikke ja. goed. Uh, Koninkhuis Betix, 73 jaar. Van harte gefeliciteerd. Je ja. hoeft mij niet te feliciteren hoor. Maar... Ze is inderdaad net jarig geworden. Wat dan niet? Nou, maar Waarom zou je mij ermee feliciteren? Nou, oh, dan, jouw, maar dan kan ik jullie niche. er ook mee feliciteren. Ja. Iedereen, elke Nederlander. Het is toch jouw markt? Nou, het is mijn waar. Ik doe er verslag van. Heeft u er wel eens ontmoet? Ja, regelmatig. En? En zei je nou u? Ja. Ik mag dat. wel je zeggen hè? Oh dank u wel. <laughs> maar eh, wel eens ontmoet? Regelmatig. Ja. En, wat is dat voor vrouw? Afstandelijk. Bah. Uh, uit de hoogte, ook wow. wel. Ja, zoals je verwacht bij een koningin nee. denk ik. Arrogant. Nee, haar moeder was niet zo, toch? Nee, ik weet niet of arrogant het juiste woord is. Het is een afstandelijke vrouw. En uit de hoogte. En eigenlijk geen. Nou, vooral naar de media natuurlijk. Ze zitten niet op te wachten. En het is eigenlijk heel lastig en vervelend. Maar aan het eind van elk staatsbezoek um, hebben we toch een gesprekje met haar en kan je er vragen stellen. Maar ze zitten niet op te wachten. Nee. Wat wil ze dan? Ze wil gewoon uh, een beetje teruggetrokken onze poen opmaken. Als je het zo zou willen stellen, of je kan het ook stellen als zijnde... Uh, uh, ze doet haar best voor het land en wil het land in een goed daglicht stellen... Oh, ja. en ja. vindt het vervelend als journalisten vervelende vragen stelt. Ja, ja precies. Mediavrijheid. Ja, dat moeten we Tof? niet doen. Nee, dat is niks. Maar nou, afstandelijk bedoel je ook kil mee, of niet? Ja, wel... Uh, ja. Nou ja, zoals ik het omschrijf. Gewoon... Uh, uh, uh, ze kijken je eigenlijk aan alsof je... Soort onkruid en vervelend bent. En hoe voelt dat? Nou, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Er zijn wel meer mensen die zo naar me kijken, maar dat is helemaal als, niet zo erg. Alsof je onkruid bent? Nou, gewoon vervelend. We gaan weg. Uh, wat moeten jullie hier? Ik heb er eigenlijk geen zin in. Waarom moet ik vragen beantwoorden van jullie? Uh, ik ben daar ver boven verheven. Maar als jij naar, zo naar jou kijkt van uh, ga lekker weg. Denk je dan niet zelf even lekker weg? Nee, want ik wil natuurlijk mijn werk doen. Dus ik, uh, ik doorsta dat soort dingen graag om er maar informatie ergens uit te krijgen. En dan vind ik het ook niet zo erg om kritische vragen aan haar te stellen waar ze eigenlijk niet op zit te wachten. Nee, maar, maar dat uh, hoort er nou eenmaal bij. Je, dat ja, weet jij kijk, toch ook? Nou ja, uh, soms moet je vervelende eind, uh, vragen stellen. Kijken mensen niet zo vriendelijk naar je, maar ik, dat maakt niet uit. Maar mij geven ze wel gewoon antwoorden. Kijken ze niet aan van dat is een onkruid. Nou. Maar. van, hé hey god, daar heb je de tuinman. Maar bij jou staan ze soms met knuppels op je te wachten. Dus nou, ja, nou, dat, dat was dus je een ander speel, was je Ja, ja. ja. Nou, Dat Nou, laten we daar even niet over. als je dan zo met die Aardige mevrouw aan het praten. Ja. Uh, heb je dan uh, een, nog een soort van uh, privé-gesprekje van: uh, 'Dag, mevrouw Beatrix.' En dan zegt ze: 'Dag, Marieke.' Nee, het is zo heel officieel en afstandelijk. Er is één keer geweest dat ik er eigenlijk inderdaad als een mevrouw zag, als een oma. Dat was uh, toen, was er een fotosessie in, uh, in Tavernel. Dat hebben ze dat vakantiehuis in Toscane. En die, die hele fotosessie was voorbij. En dat was natuurlijk met die kinderen en Willem-Alexander Maxima. En toen. Amalia uh, kwam naar mij toe, dus ik stond nog even met dat kindje. En toen kwam ze heel vriendelijk en ging ze vertellen over... Ja, dat ze zo trots was op de, op de kleinkind... en dat het een grote koningin wordt, want ze is heel lang... En Marieke, zou jij eventjes wat drankjes willen uitdelen aan de jongens van de pers? Want ik heb daar een tafeltje neergezet met wat blikjes en zo. En je gaat nog zeggen oh. dat je dat gedaan hebt, ook, of niet? Ja, ik heb dat nog gedaan. je dat gedaan nou? Ook. Ja, maar niet ik zozeer zeg... voor de koningin, als wel dat we heel erg dorstig waren. Ik en de zeggen... jongens, namelijk de cameramen niet wisten dat daar drankjes nee, nou, waren. Ja, nee, dus nee, de, nee, en dan ben ik nee. best we, we dienstbaar. Ja, dan ben ik best ja. dienstbaar zijn. De, huis, de huissloof van de koningin, die ja. nee. het gewoon. Ja. En trouwens, ik zou zeggen, luister uh, even Benja, <laughs> mevrouw de Vries voor jou. Met Marieke, deel jij eens eventjes de ranja rond. Ja, nee, ik ik deed het voor de mens cameramensen. Ik deed het niet voor haar, ik deed het voor de cameramensen. Die wisten uh, niet dat het er stond. En je bent met een blaadje ranja rondgegaan? Nee, het stond gewoon op een tafel. En hoe voelde je toen toen onkruid? <laughs> <laughs> Bijna net zo goed als nu, Jan. Uh, die mediacode waar jullie aan moeten houden, Oh ja. hoe zwaar is die? Um, nou, die wordt iedere keer weer getest, hè. Dus iedere maar keer jullie, gebeuren toch? er weer dingen. Wat, zeg wat doen jullie dan om die te testen? Nou ja, het is ons nog niet meteen overkomen. Want uh, wij zijn nog niet eerder voor het gerecht gesleept. Maar wij hebben inderdaad ook al wel eens dingen gepubliceerd waarvan je. Maar jullie zou zijn nog nooit denken... voor het gerecht gesleept omdat jullie heel graag aan die mediacode willen houden. Nee, zeker niet hoor. Niet nou, per se. Je, wanneer maar wanneer hebben jullie voor die laatste iets stouts gedaan met het Koningshuis? De foto's gepubliceerd die in Argentinië genomen waren toen ze aan het skiën waren. Oh, ja. Waar dus inderdaad het EP voor voor het gerecht en die is gesleept. Maar jullie heel snel hebben weggehaald, toch? Nee. Nee. nee. Van de site niet? Nee. Het is gewoon gedaald van de site. Wij hebben ze nooit ja. op de site gezet. Maar wij hebben ze gepubliceerd rond die rechtszaak. Mm. Want zij, hun argumenten. Maar het besteedt... nieuws. Ja. Precies. Nou, ja. ja, ga je. Dus laf. Ja. Nee, nou, wat dus vind je van laf? die mediacode? Schandalig, toch? Of niet? Ik, ik, ja, dat ligt eraan wat je eronder verstaat. Uh, wat je schandaal. Nou, censuur. De, nee, Als je wilt nou... worden uitgenodigd bij evenementen, bij foto- of filmsessies. dan ja. moet je die mediacode onderschrijven. En dat betekent dat de RVD je sensor is geworden. Nou ja, ja, dat is wel zo. In die zin dat ik het ergens wel kan voorstellen... dat ze die kinderen een beetje met rust gelaten willen krijgen. Ja, maar het gaat niet alleen dus over dat die niet kinderen. Voor die, uh, en dat ze misschien ook wel eens op vakantie willen zelf. Ja. Nou, ze gaan genoeg en op iedere keer wordt het ook weer uitgetest. Dus, uh, ja, maar het, het principe van een mediacode. Waarom kan je als NOS niet zeggen, daar doen we niet aan mee? Nou ja, wij, je hoeft niet ergens aan mee te doen of niet mee te doen. Jawel, je hoeft het niet je, te Je wordt niet meer uitgenodigd als je, als je zegt, ja. wij hebben lak aan ja. de mediacode. En dus, jullie willen graag uitgenodigd worden. Nou, we willen niet zozeer uitgenodigd worden. Het is onze taak om er verslag van te doen, dus je moet er wel bij zijn. Dus je zijn. moet die mediacode onderschrijven. Ja, maar we onderschrijven niets of ondertekenen ook niets. Je moet leveren naar de mediacode. Nee, wij gaan gewoon naar... Nee. Maar voel je dan maar, niet een beetje een pr NOS de, Nee, maar goed, ik, dan word ik weer in zo'n verdedigingspositie. Nou, dat wil ik helemaal niet, al al al al al niet zin. Zin. Maar nee. zie Ze ja, Duitse volkslied op, dat vond ja, ze leuk. Ga je gang. Nee, nee maar zie niet, jij hoor. de NOS in de borstjes liggen om uh, foto's te maken van het stel op nee. vakantie of zo? Dus, dus de, de dingen waar jij van zegt, jullie onderschrijven die mediacode wat verkeerd is. Uh, die zouden we toch al niet doen. Want dat, dat zou we... betekenen als wij de mediacode zouden willen uittesten, dat zou betekenen dat wij over die grens heen moeten gaan, namelijk hun privéwereld uh, nee, binnendringen. Want dat is wat ze niet willen. Nee, en onzin. dat is de mediacode. Ze willen ook niet dat je dat je nieuwsfoto's uit Argentinië laat zien. Wel, als het nieuws is. Ja, maar zij, dus. zij vinden dat zij kunnen bepalen nou, ja, wanneer de, het nieuws de is. De kroonprins is een vrouw skiënd in het land van herkomst van die ja, jonge dame. weet je hoe? Is vaak het er van die foto's wel in omloop? Weet je, dat zou de NOS sowieso niet publiceren. Nou, wij, wij hebben wezen, die foto's. Stop maar met verdedigen. Val ze maar eens aan dan. Op de mediacode? Nou ja, het Het moet geen censuur worden. Dat is zo vervelend. Maar dat maar, is het. Dat is het al. Nee, ja. Nou, wie weet, ja. Nee, maar ik zou het. Met die kinderen denk ik gewoon, het is. Uh, te begrijpen dat je je kinderen toch op een zeker, in een zekere maat... en zeker in deze tijd. Het is een hele andere tijd dan toen Willem-Alexander jonger was... of toen Beatrix jonger was. Nou ja, met alle media en alle telefoontjes. En twitteraars en noem maar op. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen... dat ze daar iets voor uh, bedacht hebben. Ja. ja, maar valt er dan nog uh, een eer aan te behalen? Dan ben je toch gewoon een soort ja, propagandamachine... voor een vrij dure poppenkast? Nee, want je kan het natuurlijk wel gewoon een beetje op een afstand beschouwen wat ze allemaal doen. En je kan daar commentaar op geven. Je kan een commentaar geven op uh, uh, hoe zij op dit moment inderdaad met de media omgaan. Dat zij op dit moment een Rijksvideodienst inhuren. in plaats van journalisten en cameraploegen mee te laten gaan met hen hun reizen. en dus vragen, kritische vragen kunnen stellen. Zij laten hun eigen cameraploeg en hun eigen verslaggever. die ze heel goed kennen, bedrijf, de vragen he? stellen. Ja. Dus wij worden een soort van kaltgesteld. Ja. Of uitgeschakeld in ieder geval in dat proces waar dat zijn dingen wat ik nou ja heel vervelend vind. Of ze vind, zijn beter dan Marika de Vries? Nou, ze zijn dan in ieder geval, in hun ogen waarschijnlijk ja. Want dus gezagsgetrouwer en ze stellen het moeilijke elke vragen. de elke ranja rond waarschijnlijk. En ze, ben, ze zijn niet, een beetje onkruid misschien. Ja, wat ik zeg, dat je hebt net gezegd dat uh, de koningin uh, afstandelijk is. Nou, dat wisten we al. Maar dat ze naar je kijkt als onkruid en is er dan nou. een heel klein stemmetje in je achterhoofd die ja, denkt, wat zeg ik nou? Ik bedoel, potverdikkie, wat zeg ik nou? Potjan Dosi. Wat zeg ik nou? Ja, dat he, ik je zei... net uh, onze vorst eigenlijk uitgemaakt voor een uh, arrogante vrouw... die ja, jammer ziet als een stuk brandnetel. <lacht> ben je niet bang voor je baantje? <lacht> nee, nee, daar ben ik niet bang voor. Nou, nee, zo, het daar, helft gaat, zijn... daar gaat de mevrouw niet over. Nou, de ik denk dat uh, die jarige Job ja. de hand en uh, de arm uh, vrij ver uh, door die. Nee, denk ja, denk denk dat denk ik niet. Die heeft hij de boel aan touwtjes. Denk je? Jij denkt dat er een telefoontje nu richting ja, Hans er... Laroes nog even gaat? En dan... Nou, ik denk niet naar Hans. Maar naar nou wie dan wel? Nou, zijn opvolger. Nou, zijn opvolger. Heb je, stur, stur, heb je nieuws? Daar gaan we straks hebben. Weet je wie dat is? We gaan het straks blij over hebben. Oké. Okay. Nou, in nou, ieder geval... Ik ben ja, ja, ja, en blijf top. ook even zitten. <laughs> uh, we gaan straks nog eventjes uh, dat uh, grapje wat aan het begin was. Wat nog een keer wat, het Duitse uh, volkslied? Ja. En dan ga je lachen uh, en doe je zo, jupie de poepie, wat leuk allemaal, oké? Okay? Want het was een beetje stroef begin met dit. Nee, maar dat doe ik niet. Nee, nee dat doe je nee. niet ermee. Nee. Als de koningin met de vinger knipt... Ja, dan, ja, ik, wist die ik wist dat hij kwam, ik wist dat hij kwam. Maar ja. Marike, we gaan zo eventjes wat anders doen. Maar als jij dan voor mij met suiker doet, cappuccino... en Jan wil denk colaatje. Nee. Ja, uh, colaatje light, hè. En uh, ja, weet je, neem zelf ook wat. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannepie. Ja, we wisten eigenlijk niet eens dat hij nog leefde. Uh, maar ja, dat heb je als je bij de publieke omroep zit. Maar een paar weken geleden was Jacques D'Ancona opeens terug in het nieuws... als lijstduwer voor de Provinciale Verkiezingen of Statenverkiezingen in Drenthe... voor de partij 50+. Plus. En dat is logisch, want uh, Jacques D'Ancona is tenslotte al... Uh... Ja, Jacques, zeg het eens. Hallo, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hoe jong bent u? Ja, ik moet je dit zeggen... Het, uh... Rijksinstituut voor uh, Archeologie is bezig met een onderzoek. We komen er binnenkort uit, hoor, met een rapport. Ja, maar ja. wel 50 plus, toch, Jacques? Jean... Ja, zeker, ongetwijfeld. Iets jonger dan de koningin hebben we begrepen. Uh, het zou best kunnen, ja. ja, ja. Ben jij koningshuis gezind? Ja. Echt, waarom? Nou, ik vind het niet... Ik, ik, ik vind het... Uh, ja, je, je, je komt op de symboolfunctie. Ja. Ik vind dat ze daar in dat opzicht goed werk doen. Zou jij ja. het trouwens onkruid laten noemen? geen sprake van. Nee, het is nee, persoonlijk. en ik vind het ook eigenlijk heel vervelend dat jullie als introductie hadden. we wisten niet dat hij nog leefde. dat klinkt niet echt aardig. nee, dat is waar, Jacques. maar dat zijn we ook helemaal niet. Oké. Okay. Maar we gaan wel ons best doen hoor. Toch drie vriendelijke vragen ja, tussendoor ook niet te zijn, maar... maar Fatsoenlijk. Ik vind het een stelling. Ik weet dat uh, Boven Ervandooris dat een keer gezegd oh. heeft bij Boulevard. Ja, nee, dan ja. nemen wij het. Het niet schelden, Ja, kom op. Uh, lijstduwer van 50 excuses. Plus. Uh, ja, excuses van Jan Dijkgraaf. Uh, Lijstduwers uh, van 50 Plus, waarom? Ja, een beetje lijstduwer. Ik vind dat het wel goed is om. Uh, voor de ouderen op te komen voor zover ik daartoe eh, het vermogen heb. Ja. En die niet al ik ben niet al alles neutraal. Ik ben een man van de programma's. Ik ga ook nee. niet in de politiek. Dat heb ik ook overal moeten ontkennen. Ik ga niet in de politiek. Heb je ik ga we een wel gelezen? Heb je het wel gelezen, het programma van 50PLUS? Ik heb er wel iets van gelezen, ja. Oh, je bent dus het, zeg het, maar... Ik, natuurlijk wel, heb welezen. ik het gelezen. Uh, ik weet dus dat we op moeten komen, en daar sta ik achter voor verworven rechten, voor de pensioenen die gegarandeerd moeten zijn voor de AOW, ja. die best als wat beter kan, en met name ook een vakantietoeslag. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld helemaal niet achter sta, is dat die commissaris van de koningin weg zal moeten, of dat de burgemeester nou absoluut gekozen zou moeten worden, want ja. dat is een punt dat door D66 al zeker 25 jaar wordt gezegd. Dus kortom, laten we daarmee stoppen. Jacques, eh, eh, of meneer De Kona, wat u wil. Hé, hey Jacques, alsjeblieft. Oh, Jacques, zullen wij eens een spelletje gaan doen? Ja, we hebben niet zo goede spelletjes, maar zeg maar wat. Ja. Nou, het soundmix Show was er ook een spelletje. Nee, dat was geen, geen spel. Dat was toch de eerste uh, serieuze competitie... Uh, die nog wel eens verward is met het feit dat we talent zochten. Maar we zochten helemaal geen talent ja. in die achterjaar dat ik heb meegedaan. We zochten gewoon mensen die heel goed konden imiteren. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat uh, tegenwoordig op elke zender uh, 25 talentenshows... Uh, ja, ze erwezen, maar, en dat elke gek maar kan winnen? Ze gaan maar, ze, ze gaan maar lekker gaan. Er is natuurlijk wel verschil bij de Voice of Holland. Waren mensen in de strijd die... Echt iets konden. Oh ja. uh, bij idols is daar een verschil, moet ik zeggen. Oh, kijk, dat is de oude Jacques. Ja, Gewoon een beetje we niet gemeenheid. Nou, maar goed, laten we het spelletje gaan doen, uh, uh, Jacques, want uh, daarvoor bellen we weer. Uh, allemaal hartstikke leuk en interessant. Uh, ik zou het nog even uitleggen, want uh, ja, waarschijnlijk uh, met uh, uw leeftijd uh, luistert u niet elke keer naar echte Janne. Uh, dat heeft niets met mijn leeftijd te maken. Dat heeft meer met het feit te maken dat ik zoals nu ook. Nog op de krant zit een recensie van de voorstelling die ik vanavond heb gezien. <laughs> maak, want ik heb de vier gezien, dit weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, achtereenvolgens volgens uh, de musical Zo. 1953. Van Ga Zet Gaikema ik ik gezien? Oh ja, nee, dat Ga ik dan maar, dan... ja zeker. Ga en je nu zeggen dat hij ook nog bestaat? Ja, inderdaad. Het zulke mensen is land groot geworden, Jan Roos, yes, toevallig. <laughs> Gewoon doorwerken, uh, vier voorstellingen. Ja, weekend. Jacques, we gaan even door met het spel, want je zit op de krant en dat lijkt me niet de hele avond lekker. Dus we gaan gewoon beginnen. De keuze: 20 keuzevragen. Uh, je krijgt 5 punten per vraag. En dan gaan we kijken bepalen of je een echte Jan bent of een Johan. Uh, nou ja, uh, zullen we gewoon maar beginnen. Ja. Dick Jol of Erik Braamhaar? Wie? Dick Jol of Erik Braamhaar? Uh, Dick Jol, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja nu, nu, nu doe ik dus TVOH, maar dat is waarschijnlijk niet uh, The Voice of Holland. The Voice of Holland of de Soundmix Show? De uh, Soundmix Show, ja. Herenveen of Groningen? Uh, FC Groningen. Jacques, ik wil niet vervelend doen, maar je gaat hartstikke goed. Je hebt gewoon één op één, 100% scoren tot en toe. Hoe komt dat zeg? We moeten nog dat concept een keer tegen het licht houden, wakker en fit, ga door. Geverfd of natuurlijke kleur? Natuurlijk. Nou ja. Hedy of Jacques? Hedy. Ja, nu ga je de fouten. Ja, Jacques, altijd voor jezelf kiezen, jongen. Frank of Ronald de Boer? Uh, Frank. Tom Egbers of Mats Schmerz? Jolo over op Hoogland? Wie, wie, wie? Ja, Jolo, dat is een, een, een beetje een fanatieke linkse gek. En Rob Hoogland, dat is de uitstekende columnist van de Telegraaf. Nou, de die is dat dan maar, ja. De, je gaat voor de fanatieke linkse gek? Ja, ja, ja. Oh, pensioen of doorwerken? Uh, doorwerken. Seks of tv kijken? Seks. Gaat lekker. Angela Groothuis of Henk Jan Smits? Henk Jan Smits. Cocaïne of bier? Maar die moet de keuze maken, uh, geen van beide, maar dan bier. mono of vreemdgaan? Mono. Echt waar? Natuurlijk. Ja, yes. Groningen. Ja. Oh. ja. Jolanda Sap of Femke Halsema? <laughs> Femke Halsema. Hey, ik maak van een grap. Maar e echt waar? Ja, ja. ja. ja. Nieuwe revue of panorama? Geen van beide. Ja, dat zijn nul punten. Ga lekker okay. zo. Oké. Vind ik prima. waarom wil je niet kiezen, Jacques? Ik vind het allebei uh, vrij oninteressante periodieken, moet ik zeggen. Oh. Afvallen of accepteren? Uh, nou, ik ga, voor, ik ga voor het eerst aan jou, hoor. Voor afvallen? Ja. Je bent toch hartstikke, hartstikke slank? Ja, ik kijk uh, naar mensen die dat nodig hebben. Ik heb zelf uh, een kwestie van uh, helemaal... Absoluut onnodig om te spreken over afvallen of accepteren. Maar goed, ik maak een keuze voor anderen. Oh, wat vriendelijk, wat sociaal, ja, wat, wat, wat sociaal. 50 plus. Twitter, Twitter of e-mail? E-mail. Weet je wat Twitter is? Ja, zeker. Wendy van Dijk of Martijn Krabbe? Wendy. Kluun of Jan Wolkers? Thun. Oh. Turken of Marokkanen? Ik vind het heel moeilijk om te differentiëren. Ik vind ze allebei prima. Ja. Maar ik moet een keuze maken. Ja, precies. Dus nou, wat mij betreft, Marokkanen. Nou, nou lekker. Jack, dan hebben we nog een laatste vraag: ja. een echte Jan of een Johan? Nou, ik uh, zou heel graag in de categorie echte Jan willen vallen. Maar ik, Effin, ik hoor het wel. Ik moet eerlijk zeggen, Jacques: uh, toen ik hoorde dat jij, uh, of u of, of, of, jij. of meneer De Kona, uh, uh, dan... Janneby zou, uh, zou zijn, uh, dacht ik. Dat wordt een enorme Johan. En dat is gewoon eigenlijk een beetje, uh, ja, ja, een beetje vooringenomen. Ik vond niet tegen. Nee, nee ja. helemaal We goed niet. Nieuws. We hebben hartstikke goed nieuws. Mm. En Jan? Heren, ik feliciteer u met deze fantastische uitzending. Ja, ja. U, u, u gaat nu ons feliciteren omdat u ja. een echte Jan bent geworden? Nee, maar dat het leuk is. Oh, dan ja. is goed. Ja, maar ik was zeggen, de hele geloofwaardigheid van dit programma is in één keer in elkaar gekukeld. En u gaat uh, ja, ons feliciteren. God, ik uh, hoor het zo af en toe, jongens. Oh, okay. u, u bent vaste luisteraar niet een nee, vaste af en toe. luisteraar, maar meestal als ik onderweg ben, als ik van het theater kom ja, of van precies. een of ander programma of van een uh, activiteit... Ik vind ik af en toe of... een vaste luisteraar. Oh, wij, oh, gaan, oh. Uh, wij gaan gewoon naar uh, Jelmer voor het shirt, want uh, dit betekent dat, uh, dat je een echte Jan-shirt hebt gewonnen. En uh, ja, draag het uh, met eer zou ik zeggen. Dat zal ik heel graag doen. Leuk dat ik in jullie uitzending mocht zitten, jongens. Dankjewel. Heel veel succes. Dank je wel. Dankjewel meneer dag. De Kona, dag. Sorry. Sorry, weer sorry. Jan, kom op. Ja, jij met je meneer. Kom op, Jan. Oké, okay. dag, ja, Jacques. doei, doei. Doe. Zo, zeg hey, Jacques De Kona, een echte Jan. Jij hebt echt moeite met oudere mannen in gesprekken. Ja. ja. Die bezoekssuggesties komen vannacht van de NOS, verslaggever en plaatsvervangend chef binnenland. Ja, dat is niet de minste die hier aan de Zo. tafel zit. Marieke de Vries. Marieke, ben je nog wakker? Ja hoor. Had ja. je verwacht dat Jacques en Echt Jan ze zijn? Ja. Oh. En de bezoekers van Janne, Ja, die komen dus met hun top 4 van de beste team van Marieke de Vries, oftewel het onkruidvrouwtje. En dit is nummer 4. Zeg, Marieke de Vries, vind jij dat nou goede muziek? Nou, ik heb het ook een beetje uitgezocht, omdat het over paparazzi gaat. En Lady en... Gaga toch zeker. En Lady Gaga vind ik wel ja. ook een fenomeen. Maar paparazzi wel... houden zich meestal niet aan de mediacode natuurlijk. Juist nee, hè, daar komen Jawel. die beelden natuurlijk vandaan. Gaan we weer over die mediacode zitten zeuren? Nee, dat, uh, dat uh, uh, hebben we net uh, van de RVD... Uh, ik beloven dat we dat doen. al gebeld? Ja, dan kreeg je net een het van de. Ja, je moet je morgen om negen uur uit. toch bij LaRouche verwachten, hebben we begrepen. <laughs> ja, voor een klein gesprek. Nou, dat moest ik toch zijn, dus Ja, precies, er, ja. heb je het al. Maar die wist het al namelijk, dat we het erover ja. gingen hebben. Dus, uh, ja, en, en in de term wieden is gevallen. Ja. Maar van meer, onkruid. Ja. ja. die blijft aan me kleven nu, hè. Ik had het jullie nooit zo eerlijk moeten vertellen. Nee. nee. Uh, je bent nu koningshuisverslaggever. Nee, ik ben gewoon algemeen nieuwsverslaggever. Ja, maar ja, dit is wel ja, ja, ja. een sp specialiteit. we, we vuien, kennen je allemaal, dus toen wij op Twitter zeiden... Marike NOS is de gast, toen zei iedereen... Ah, de koninklijk Huisverslaggever. En niemand zei de plaatsvervangend chef binnenland van maar nieuws. Maar dat, dat, ho dat hoeft ook niemand verder te weten. Dat nee, maakt helemaal dat is moeilijk. niet boeiend, toch? Nee. Waarom ben je dat dan eigenlijk? Nou, omdat het uh, intern Geld. wel weer boeiend is. En ik het ook leuk vind om waar te doen. Waar komt die interesse vandaan? Had je daar vroeger al uh, verzamelde je plaatjes van het koningshuis of zoiets. Oh, nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik ben heel republikeins opgevoed. En, en nog, steeds, nog toch? steeds, toch? Ook? Ja. Nog steeds. Dus ja. je doet verslag van een poppenkast die je eigenlijk zou willen afbreken. Dat is toch de beste uitgangs. Ze... Nou, ja, de poppenkast die je wil afbreken. Het is in ieder geval dat je er heel goed kritisch naar kan nee, kijken. Nee, nee, nee. Wel... Een republikein is voor de republiek. Dus je ja, bent ja. tegen de monarchie. Ja. Dus kappen zodra het kan. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen dat um, uh, toen ik uh, dit uh, ging doen... dat ik ook wel heel veel respect heb gekregen voor hoe ze het doen. Als je dan toch nou, je in jullie ja. woorden die poppenkast hebt. Ben je het niet met ons eens, poppenkast? Nou, ik zie namelijk wel, ja, wat Jacques dan daar daarnet ook zag... ik zie dus wel heel erg de functie uh, die het op dit moment dus verkleedt... en hoe ze het doen. Nou, wat wat ja, is de functie? Ja, dat een, een, eenheidselement, het uh, samenbindende element in dezelfde kant op. Er is maar één een eenheidselement in Nederland en dat is het Nederlands elftal. Ook. Maar nee, het, het, dat, het, koningshuis het, koning... nou, het Koningshuis heeft dat ook heel erg in zich. Ja. En dat ja, en wordt ook door heel veel mensen op die manier gerespecteerd. Daar hoef jij het niet mee in te nee, we gaan zijn, Jan. Nee, en dat... Maar heel veel mensen voelen dat wel zo. Ja? Daar mag je ook respect voor hebben. Ik heb er hartstikke heb respect, ook voor. respect voor. Het is zo duur. En het is ook nog duur. hoewel het valt eigenlijk wel mee. Maar ja, dat, we hebben het maar wel eens uitgezocht. dat gaat, het maakt het toch ook niet uit? 9 euro ongeveer is per huishouden maar per jaar. Marieke, We zijn toch gewoon teug, Dan maakt het toch niet uit wat het kost. We gaan toch niet over geld lopen zeuren. We zijn tegen het koninklijk ik huis. Ik ging over geld zeuren. Jullie zijn tegen het koninklijk ja. huis, ja. Ja, maar ik denk ja, nou, jij de ook nou, de nou, band Ja, uh, nee, allemaal je moet het gewoon kritisch blijven volgen. Wat je wel in de gaten moet houden... is dat het ook een bepaalde symboolfunctie naar buiten heeft. Dus ook hè, als ze staatsbezoeken aflegt en zo... dan hoor je dus de economische missies... Ja, grote bedrijven die met doen. haar meegaan. Kan een president ook doen. Die zeggen dat de deuren voor haar open gaan. En dat wou ik even zeggen. Toen ik begon hier aan... toen Kijk. was het haar 25-jarig jubileum. Nee, toen begon een beetje toch ook... wel de zin en de noodzaak of zo... Uh, bij mij binnen te komen. Um, dat dus was jij doet het vijf... al vijf jaar? Ja, zes. zes jaar, hè? Zes. Ja. Jezus, meid. Nou ja. Dat je toch nog zo gezond bent? En zo? Ja. <laughs> nou, jongens. goede nee, als, morgen, je, als je zes jaar lang als een, als een baal uh, kak wordt behandeld. Nog een keer. Ik ben algemeen nieuwsverslaggever. Oh. Met af en toe het koninklijk huis... In de portefeuille. Wat vind je er eigenlijk van dat... Moeten het allemaal niet... Ik ben niet zielig hoor. Het is allemaal niet, nee, ja, niet ja, zo ontzettend ja, ja. erg je kijkt, als die als die jullie je ogen zijn wel een beetje opengesperd. Uh, wat doen jullie maar aan? Het gaat alleen maar over die mediacode en over oranje. En, en over ik wil het... En, en zijn... ik wil het gewoon over Moe Dijk hebben. En Moe Gestel en uh, nou, Rotterdam. Ja, dat is daar ook, ook goed. Ja, dat is binnenland. Maar mag ik nog even Nieuws, terugkomen? Ja. Uh, hey, weet je zei net, uh, ja, uh, het is wel lekker, die vrouw met de handelsdelegatie, et cetera, het levert ook op, een president net zo. Nou ja, en het grote het... verschil is dat die president gekozen wordt. En ja. deze mevrouw heeft deze functie, omdat ze toevallig ja, in de baarmoeder ja. van Juliana is ja. groot geworden. Ja, ja. ja. daar heb je gelijk beetje... in. Wat uh, wel het verschil daarmee is, en dat is wat ik toen in, tijdens die tournee... van dat 25-jarige jubileum met haar meemaakte... is dat zij het dus al zo lang doet ja. en dus heel veel ervaring heeft. En ja. dus ook als een soort adviseur waar altijd uh, gedoe over is... of ze nou invloed uitoefent of niet bij die, bij die premiers. Ja, dat doet ze toch. We nou ja, ze geeft advies. En volgens mij uh, heeft ze zoveel invloed als de premier haar geeft. En ik denk dat Rutte haar redelijk kort houdt op dit moment. Maar die moet toch elke week Of vind je dat? Of om de twee weken even langs? Vertellen. Op maandagmiddag wordt het thee gedronken. Ja. En dat is toch eigenlijk een beetje maf. Die... Die... Zou ik het verhaal nu eens even afvertellen uh, over waar ik toen achterkwam? Bij die tournee met dat 25-jarige nou, is, is dat ze het dus zo lang doet. En dat al die bestuurders, ook op lokaal niveau en ook op provinciaal niveau, dat heel erg waarderen. Dat er dus iemand is die al zo lang. De Nederlandse politiek kent. Die dus als Rutte iets voorstelt. Bijvoorbeeld kan zeggen, nou weet je dat plannetje. Dat hebben ze ongeveer 17 jaar geleden ook geprobeerd. Toen ging het mis hier en hier en hierop. Ja. Ze heeft ook een groot boek waar ze alles in opschrijft. Ze kan en dus meteen advies. En dat is iets ja. wat een president niet heeft. Dus een soort kostbaar archief dit. Ja. ja. Maar ja, goed. Het, het is wel een aardig Archief idee. met een mooi kapsel. Ja. ja, ook dacht ik dat dat... Uh, nee. ja. En een samenbindend element. ja. Maar voor uh, veel mensen. Echt heel erg democratisch is natuurlijk niet zo. Hè? Voel jij dat ook? Wat? Ik zie het, dat, dat mensen het zo waarderen. Dat wij drieën verbonden zijn dankzij Heijer Meijensteen. <laughs> dat nee, dat wil... we nu een stuk dichter bij ja, elkaar toch? zijn dat ja. dan... En door afkeer nou, ik ik vind, Nee, ja, ik geloof niet dat wij er nu dichter door elkaar zijn. Wat vind je, je van, van Willem-Alexander? Om... Als het gaat om kil en afstandelijk, en, uh, dat is hij niet, toch? Ja, nee, ja, nee, wij hebben we, nee de, de media heeft wel een betere relatie met hem. Ja, zij is natuurlijk comment. ook nog van een ander soort ja. tijdperk. En ook. hij heeft een, een relatie met de media. Ja, en zij heeft, wat, u, wat je net zegt, kennis en uh, een archief in haar hoofd... en ja. een ervaring. En hij weet heel veel van, uh, van water. Ja, ja. ja. Wordt hij wel ook echt om gewaardeerd, hoor. Je zou voor de gein gewoon... Voor de gein is een speech van hem terug moeten luisteren. Ja. Dat ja, is helemaal niet mis. Hij is. helemaal zelf. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja? ja. Hij heeft echt heel veel kennis. Ook als je hem hoort praten en ziet praten... en onderhandelen met uh, mensen Toppetje. op zijn vakgebied. Het is niet, niet mis. Het is niet mis, maar hij gaat dus uh, zijn moeder opvolgen. Wanneer? Geen idee. Ja, gokje. Geen idee. Uh, volgend... Kan morgen zijn, kan volgend jaar zijn. Maar dit is, kan... jou, dit is toch jouw onderwerp? Je weet toch wel een beetje welke Nee, kant? geen idee. Echt niet helemaal niet? Nee, maar helemaal niemand. Nee. Hij gaat dus uh, uh, zijn moeder opvolgen de koningin heeft wel wat in de melk te brokkelen uh, met, met, uh, in de politiek. Ja. Nou, je zegt net, uh, Bea, die kan dat wel... He, met met ervaring. Je bedoelt in de, de melk dat, dat advies geven ja, wat ze doet. De formatie, maandagmiddag. en, en, en maandagmiddag en in zeggen wat ze wel leuk vindt en niet nou, leuk vindt. met de formatie vindt. is dit, jaar, of dit keer eigenlijk buitenspel gezet hè? Ja, heerlijk. Ja, bijna leek bijna een een echte democratie. Maar, <laughs> maar uh, wat verwacht je dan van die van die Kan Zei op zijn natuurlijk. <laughs> ik nou het melk, melkmail over de toekomstige nee. koning. Nee? Zei je dat? Nee. Oh, ja. Gelukkig praten ik erheen. heen. Mijn baantje bij de RVD uh, kan ik op mijn buik schrijven. We we ik denk krijgen weer een bringmannetje, dan hoor. Dan komt zo weer een smsje binnen. Weet je nog? Met de hero. Hè? Morgen hey. naar Afghanistan, hero. Oh, mag je dat nu wel zeggen? Ja, graag. nu mag oh, het wel. Ja, Hij uh, zal weer terug. Willem-Alexander heeft één grote redding en die uh, zit aan zijn arm vast. Maxima. Ja. Dat is gewoon hartstikke leuk, gezellig lekker wijzig. Vind je dan wel weer leuk natuurlijk? Ja, natuurlijk. Dat is dan wel weer lekker. Ja, dat is er okay. ja. Ja. Ja. wel. Als je Willem een melkmijl noemt, dan is zij een starfucker. Ja, dat klopt. Ja, Goldicke, dat zou, dat ze moet ze je dus gewoon niet doen. Ja, of, Jan. of ze heeft een soort festas dat je op, op, op, op gele tanden valt. Nee, dat is lang over. Kom op, doe niet zo flauw, joh. Heeft hij geen gele tanden? Nee. Echt nee, nee. heel is dat, flauw. Is dat voorbij? Joh. Nee. Ja, dan moet ik me even, ja, hou nou, die, jij hebt gelijk, <laughs> ik moet er ook een keer mee ophouden. Ja, die man is maar geen met op Wat meld vind je van het stijl, Jan? Van de toekomstige, van jouw toekomstige staatshoofd? Ja, ik heb er weinig vertrouwen in. Waarom? Nou ja, zij doet het goed, maar, maar deze jongen is een hartstikke leuke gozer. Ik denk dat hij echt heel leuk is om een biertje mee te drinken. Maar als hij straks ook al die, al die verantwoordelijkheden krijgt... die zijn moeder nu wel goed kan dragen... Mm. ja, dan, dan we moeten we voor die tijd moeten we er maar mee ophouden. Maar denk je dat er eerlijk naar hem gekeken wordt? Want hij heeft natuurlijk vorig jaar was een rampjaar voor hem... natuurlijk met het huis in Mozambique, maar ook met die garnaal. Hè? Die, to, die toespraak die ja. hij ja. toen uh, gaf. Dat is dan ook zo'n flater. Zo hij zo hij is ook nou, geen ja. 18 meer, hè? mag ook deze leeftijd mag je wel wat minder flaters maken hoor in een jaar. Ja. Alleen worden natuurlijk alleen bij hem... en dat kleeft heel erg aan hem, ja. mee, alleen die flaters uitgezonden. Terwijl de dingen die hij wel heel goed kan... maar die worden meer als saai ervaren ja. en zo. Ik merk Zijn het, het ook, ook bij ons, hoor. Water. Bij wij verslag doen, water. Ja, water. Ja. Maar daar is hij wel goed in. Ja. Dus dat kan je ook laten zien. Als een toekom ja, dan, dan krijg je in ieder geval te zien... wat dat staatshoofd de ja dan, nee, dan ja. wel niet kan. En misschien dat daar een beetje te eenzijdig... Hey, maar voor jij nog meer vragen voor Jan Roos hebt... Dan... Ja. Gaan wij uh, Ik vond het wel om te gaan even, even naar wel de prettig. volgende blondine? Want uh, ze is er weer aan de lijn, uh, helaas. Want vanaf een bepaalde leeftijd heb je nou eenmaal wat uurtjes slaap nodig. En morgen is het weer vroegdag voor haar. Uh, en we begrepen dat ze ongelooflijk is wakker gebeld. Uh, uh, die mevrouw, hoe heet ze ook alweer? Odenhaal. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Ja, zo was het. Janine ja, De blonde beauty van de VVD hangt aan de lijn. Goedenavond, Janine. Heren. Janine, lag je nou echt al te pitten? Ja, bijna. Hoef, bijna. Jongen, jongen. Hoe kan dat nou op zo'n mooie tijdstip? Ja, <laughs> Vraag het. Ik weet, ik weet het niet. Ik vind jij, uh, vind uh, jij dat je, je Willem-Alexander melkmelk kan noemen? Nee, toch? Nee, vind ik niet. Nee, Jan, maar... doen we niet meer. Sorry. Sorry, Janine. Dat uh, zou ik niet doen. Dus ben jij voorstander van uh, de monarchie? Ik ben, ja, ik ben wel gesteld de monarchie. Laat ik het zo uit. Ja, gesteld. Maar ben je ja. er ook voorstander van? Ja, nee, ik, ik bedoel, ook als liberaal uh, zou je zo snel zeggen uh, uh, tegen de monarchie of een pleidooi daartegen. Maar nee, ik ben wel zo gesteld op onze monarchie. Dus uh, blijf het vooral, zou ik zeggen. Nou, dan uh, ja, ja. bedankt Janine. Bedankt. Dat was gezellig. <lacht> nee, we gaan even over wat serieuze zaken hebben. Want uh, daarvoor bellen we jou. Want uh, ja, die, al die, die rotgeintjes, dat kennen we nou wel. Uh, Iran, de uh, executie van die Sarah Barami. Ja. Ongelooflijk, hè? Wat een ja. tuig. En wat doen ja. ze, de Nederlandse ambassadeur, op het matje roepen. Ja. Janine, ja. zeg het eens. Wat gaan we doen? Ja, nou ja, wat gaan we doen? En gisteren um, zei ik hier over wat een barbare. Um, en dat vond ik en dat vind ik nog steeds. Want de hele rechtsgang is gewoon zo ongelooflijk um, geweest. Ja. En uh, afgelopen vrijdag nog uh, was er berichtgeving over het feit dat zij nog, uh, dat nog niet alle rechtsmiddelen waren uitgeput. Dus volgens mij is die executie behoorlijk onverwacht gekomen. Ja, en wat gaan we doen? Uh, Rosenthal is nu aan zet, onze minister van Buitenlandse Zaken. Wat moet hij doen? Uh, ja, weet je, het is heel erg moeilijk, wat, wat moet hij doen? Ik bedoel, morgen heeft hij overleg met zijn collega-ministers uh, van de Europese Unie. En ik hoop eerlijk gezegd dat daar uh, uh, meer nieuws vandaan gaat komen in, in, in, het, in de zin van wat, wat kunnen we nog doen tegen Iran. Um, en zijn er eventuele maatregelen gezamenlijk mogelijk? Als Nederland je van, heel hard in zijn eentje boel gaat roepen, maakt dat echt geen enkele indruk. Nee, klopt. Maar als Nederland daar gewoon zijn ambassade houdt, dan maakt dat wel een bepaalde indruk. Ja, nou ja, nu, nu zijn alle contacten bevroren zoals het ja. uh, uh, heet, uh, tijdelijk stilgelegd. Dus uh, morgen even kijken. Wat uh, vind je van de suggestie? Nogmaals, uh, uh, sorry. In, in, Allee, euh, Nederland alleen maakt niet zoveel indruk, dus we hebben wel een beetje steun nodig van ja. onze collega landen. En nogmaals, als Nederland niks doet, maakt dat wel een bepaalde indruk. Ja, op, op, de, op, op, op ons als Nederlanders bedoelt u? Ja. We gaan het vanuit, Rosentaal heeft gelijk gehandeld, dus we gaan er vanuit het Wat vind je van de suggestie om de Duinweg maar om te dopen in de Sara-Barami-weg? En… De, de Duinweg is de weg waar de ambassade van Iran, Iran ligt, ja. Ah ja, ja, weet je, daar, daar heeft uh, deze dame in kwestie helemaal niets aan. En ook niet nee, al, al, die, niet meer, al, nee. al die andere symbolen zou de, dat zijn. Eerst, uh, ja, maar het gaat er nu even om wat kunnen we nu concreet betekenen. Um, het leuk bedacht, de weg. En, um, maar waar het nu om gaat zijn de specifieke maatregelen. Maar het is toch Bekker. gewoon zo, uh, Janine, dat Iran is gewoon een staat... Met een zootje schoft aan het bewind. En uh, uh, die lachen zich helemaal dood en die hangen op wie ze willen. En als Nederland uh, zegt, nou dat vind ik helemaal niet leuk, dan zeggen ze, nou dat zoek je er toch uit. Een rotlandje. En, dan, ja. en het, er verandert niks. Nee. Nou ja, wat ik ben ik nu, zei, nu cynisch? Uh, en net ook zei, wat een barbare. Uh, ja. Nee, cynisch word je hier ook van, ja. helaas. Uh, en ik hoop echt oprecht dat Roosentouw... Uh, tot morgen tot een bepaalde actie kan komen met zijn collega ministers Was je ook zo blij met uh, Jolande Sop? Um, blij met Jolande Sop? Ja? Het was onder de indruk van Jolande Sop. Oh, god. Waarom? Ja, ook oh god, hoor ik jammel zeggen. Ja, omdat zij, ze was heel sterk in het debat ja. op de inhoud en uh, hield uh, haar rug recht. En, um, drie en, zetels en, weg. ja, en en, en, Drie zetels weg in de peilingen. Hield haar rug recht en ja, sloopte de reisende partij. Pa jongens, jongens. Oh, het gaat niet om zetels peilingen. in de politiek. Peilingen zijn ja, palingen, dat vind ik altijd zo'n heerlijke uitdrukking. <laughs> ja, maar peilingen zijn <laughs> palingen. Ik bedoel, als we ons echt oprecht elke week helemaal druk moeten maken over de laatste peilingen... dan uh, is het onmogelijk om een beetje continuïteit uh, te hebben in de politiek. Ja. Dus um, ja, natuurlijk zijn de peilingen belangrijk om in de gaten te houden. Maar het is niet zo dat je op kort, met, met, met korte termijn peilingen moet gaan werken... om tot een bepaalde afweging te komen. Maar Jolanda Sap maakt zich iets minder druk om dode uh, mensen in Afghanistan... met een Nederlands paspoort. Hoe, hoe kom je daar nou bij? Nou, Omdat er uh, bij dit soort trainingsmissies ook gewoon doden gaan vallen... Dat heb je ja, niet, weet je dit allemaal uh... makkelijk gezegd, want wij uh, hebben we net zo uh, goed voorgestemd. De kundoes, waar uh, gaan we naartoe? Er zijn de afgelopen 14 maanden bij de buitenlandse mensen en troepen en uh, civiele politiemensen geen uh, uh, slachtoffers gevallen. Uh, dat dat staat uh, voorop. Het is natuurlijk zo'n missie is nooit zonder risico's. Dat geldt ook uh, voor deze mis, uh, missie. Als het wel zo zou zijn geweest, hadden we wellicht geen missie nodig gehad. Laat dat duidelijk zijn. Afghanistan ja. is gevaarlijk. Kunduz, uh, uh, uh, relatief veilig, maar um, uh, uh, uh, de, bij deze missie draait het om een heel voorzichtige opbouw van een Afghaanse ja. rechtsstaat waarop die Afghanen kunnen en durven vertrouwen. En daarin uh, uh, levert Nederland een belangrijke bijdrage. Ja, door politieagenten op te leiden. Onder andere, ja. ja, ja. Maar ja, goed, politie in oorlogsgebied. Ja, weet u... <lacht> Ja, maar joh hoor. hoor. Ja, uh, S S toen je ja, gewoon wakker was, waren we je, hè? Kom op. <laughs> je. Sorry, ik ben wakker. Ja. Maar weet je, ja, maar ik, ik raak ook iets wat geïrriteerd omdat er zo uh, door ons over wordt nee, gedaan. Ik. Nee, nee, nee, iets van algemeenheid. Nou, het oh. is wel een nu, dag vandaag, we alle oudjes worden nee. boos. Nee, maar luister eens. Ik begrijp heel goed dat er heel veel vraagtekens zijn. dat men zich zorgen maakt over zo'n Nederlandse missie naar Afghanistan. Maar we hebben zoveel jaar geleden als Nederland wel onze verantwoordelijkheid genomen. Euh, euh, na 9-11 euh, ten aanzien van Oeruzkan. En nu is de vraag. hoe gaan we dat land op een gegeven moment overdragen aan de Afghanen zelf? In welke staat? Doe je dat door oorlog te voeren, je terug te trekken en zoek het zelf maar verder uit? Of probeer je een bijdrage te no, no, no, no, leveren no, no, aan nou, nou, no, opbouw no, no, van de nou, Nou, no, no, no, no, ja. no, mevrouw Hennis, er zijn al wat bijdragen geleverd, hoor. Laatste nee, bijdragen en laatste en allerlaatste bijdragen. Maar goed. Nee, maar je luistert niet naar wat we ik zeg. We agree to disagree. Nee, je luistert Jawel. niet naar wat ik zeg. Ik luister nee. heel goed. Want, nee, want ik, ja. ik ken hem niet. Wij hebben zeker onze bijdragen geleverd. Maar waar we waar we nu uh, naartoe werken... is naar een voorzichtige opbouw van de rechtsstaat Afghanistan. En een uh, die, uh, aan dat opzicht hebben we nog geen bijdrage geleverd. Dus daar, dat is nu waar het om gaat. Janine, wat vind je ervan dat Suarez naar Liverpool gaat? Fijn voor hem. Kijk. Je bent dus toch fan? Ajax, je bent toch Ajax-supporter? Ja, maar we hebben het vanmiddag nog gewonnen. Dus dat, uh, dat uh, Suarez-vertrek gelijk Ajax de das omzet, valt dus nog wel mee. Janine, mag ik je hartelijk bedanken dat je even uh, je uit je remslaap uh, bent ontwaakt ja. voor ons. En even, nou ja, toch wel uh, de ogen uh, hebt geopend. Oh? Ja. Nou ja, oh. gewoon. Onze oh. ogen zijn gewoon wel. Hé, hey, Janine, bedankt. Uh, wij bedanken jo. u. Oké. Okay. Succes. En morgen doei. vroeg weer op, hè. En, en Dag, voor het jammer. land uh, werken. Doei doei. Jo. Doei. Bye. Ja, jeetje, dat was, was, uh, Janine was weer scherp, hè. Janine was gewoon boos, want ze zei twee keer u tegen jou. Ja, zei ze, twee, twee keer, keer worden... u tegen jou. Tegenwoordig je, bent gewoon, je, bent, je bent 31, man. Uh, 28, Jan. Ja. Nou ja, goed, het is wel een beetje meta. Uh, Marieke, blontje... ben jij nog wakker? Ja, ja, ja, ja. Gelukkig. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja? Nou, van het ene blondje naar het andere blondje. Eh. Uh, Marieke. Ja, blondje. Ja, ik ben ook een, nog ja. een blondje. Uh, groot nieuws. Hansel weg bij de NOS. Ja. Feest. Dat was bij Lucky TV, hè? Dat was het, uh, ja, dat was het, het vol... leuke filmpje. Ja, maar bij ja. jullie? Nee, het was geen feest, nee. hij Heb je gehuild? Ik niet, nee. Mensen hebben mensen gehuild? We hebben mensen gehuild. Dat, dat hij weggaat? Ja. Dus nou, gehuild die... vind ik een groot woord. Dus die oh, zijn nu weer blij. huilen? Dat er schoten wat mensen wel vol. Oh. En die zijn maar nu allemaal weer blij, geen... want hij blijft? Oh ja, dat verhaal. Oh, dat is ook niet waar? Nou, hij mag gewoon verder kijken naar zijn volgende baan. En doorbetaald? Ja, maar ik weet dus niet of hij doorbetaald het hoofdredacteurensalaris houdt. Nou, ik denk niet dat hij een stagevergoeding krijgt. Nou, maar ik, denk, ik weet ook niet of dat dat salaris blijft... of dat dat weer terug, uh, gaat dat naar de uit. functie die hij gaat doen. Ja, maakt het nou wel uit, joh. Maar een, fun een functie... Die man weer... heeft zich de perspokken gewerkt. Ja, nou, ja. Daar, daar is hij toch naar betaald. Hij heeft ook nooit zijn overuren laten betalen. Ik bedoel, hoeve... Er zijn weinig stagebegeleiders van het niveau van Hans Roes bijvoorbeeld. Ja, of je... zie ik dat verkeerd? Kijk, het punt is, als je ophoudt met een, met een functie, dan moet je toch niet doorbetaald blijven worden? Of ben ik of nog ver, Maar moet je, Wat moet je dan? Op nou, straat geknikkerd worden. Nou, je mag toch ook wel gewoon als je. Het uh, is toch zijn beslissing geweest? Het is zijn beslissing. Nou ja, geweest. dus dan word je hij, niet op straat geknikkerd, dan, dan ga je daarna over naar een andere fase in je leven. Ja, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Tim Overdiek... die uh, was adjunct-hoofdredacteur. Um, en door privéomstandigheden is hij niet meer. Adjunct hoofdredacteur, die presenteert nu het Radio 1-journaal in de middag. Ja. En heeft dus niet meer dat adjunct salaris, Ga ik er maar gevoeglijk vanuit En dat zou hetzelfde kunnen zijn bij Hans de Roes. Maar, wij, maar ik heb geen idee hoe het met de salaris is. Dat verdien jij dus, moet eigenlijk. ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet. Welke schrijf? Nee, echt, ik kijk daar helemaal niet naar. Dat vind ik zo Volgens raar. Volgens mij... Zit ik nu ergens rond de 4500? Netto neem ik aan. Bruto. Bruto? Nee, nou. Ja, wij verdienen helemaal niet zo heel veel. Wat stom zeg. Ja. Maar goed dat die weggaat dan. Maar goed dat die weggaat? Ja, die man, die, die wanbetaler, die LaRouche. Die betaalt toch niet? Oh nee, dat is, Het is een omroep-CAO. Zit, zitten jullie daar niet in inmiddels? Ja, ik ben freelancer. Dus... Ja, je ja, die... wordt ingehuurd door ja. dik geld natuurlijk door de belastingbetaler. Ik zit uh, <laughs> rond de. tussen de K en de L. <laughs> Ja, ik, ik en wat betekent God... dat? Wat, betekent je dan? wat uh, verdien je dan? Nou, dat ik, dat ik zeg maar. Uh, dik salaris. Ja, dik salaris. Uh, hartstikke... Dat is Maart Smeets. Nou, en uh, Presentatoren-salaris. Zeker weten. <laughs> hey, het gaat goed hoor met me. Bij de, ja, de, de, de, de, de familie Roos is het brood goed belegd. Heel goed. Uh, wie dus je gaat Roos opvolgen? Geen idee. Maar uh, je hebt niet een klein intern ideetje? Rondlopen. Ja, er zijn altijd interne ideetjes. Noem eens een kandidaat. Nou, het zegt toch niemand iets, dus het heeft helemaal gezien. Hé, hey, Maar er is ook een soort Twitter-actie nu om een vrouw te benoemen op die plek. Ja. ja. Zinvol of... Uh, Mevrouw Noor? Nee, volgens mij moet het gewoon de beste zijn. Ja. Ik heb er nooit zo van gehouden. Uh... Jij bent het niet, dat Twitter-account. Nee, nee, ik was. ben het ook zeker niet. Nee. Marike Noors mevrouw Noors Ja, dan heb ik het eerder, het minst, ze hebben het eerder aan me gevraagd. Wat, wat, ben het, wat het een gelul toch altijd om dan uh, op te roepen. Ja, het moet een vrouw ja, worden. daar begrijp ik ook helemaal niks van. Waar slaat het nou toch altijd op? Ja. Dat zo, ik, en ik vind, vind, het vind dat zo een beetje beledigend of zo, ja, naar ja. vrouwen toe. Ik ja, denk altijd dat ja, als je, je eigen goed eigen genoeg bent, dan ga je Ja, alsof je het niet op eigen had. Terwijl jullie hartstikke goed zijn in wat jullie doen. Jullie. Jullie vrouwentuigen. Overigens, over, de, over dit uh, flauwe onderwerp gesproken. Ja. Margriet van der Linden is jarig. Meen je dat nou? Gelijk met Heide Meijers tijd. Over een goede vrouw gesproken. Ja, bedoel over ik. Over een 41 41 jaar. De queen, precies. 41. 41. dat ja, ziet er goed uit, op ja. zich. We hadden er eigenlijk willen bellen, maar ja. Want ja. die leeftijd slaap je gewoon om deze tijd. Toch niet als je jarig bent, die nee, zit aan de een champagne thuis maar natuurlijk. Maar ons in actie dus, vrouwelijke opvolgen. Ja, ik hou er niet hey, maar van. Maar jullie van hebben daar acties. waarschijnlijk zo'n heel langdradig proces voor, voor zo'n benoeming, zo benoeming, of niet? Nou, volgens mij komt er gewoon een commissie. Ja, dat bedoel ik. Een sollicitatiecommissie, Precies. en daar uh, kunnen mensen op solliciteren. Ja, en dan rondjes, en nog een rondje, een uh, gespreksrondje. Maar nee, dat is toch normaal, dat heb je toch ja, ook bij ik andere voor... bedrijven? Nee, ja, dat weet ik al. niet. Voor, voor zo'n functie mag je ook wel eventjes Die serieus. zou een hele goede zijn volgens jou. Tazelaar? dat zou wel een opmerkelijke zijn hè. Maar ik denk dat dat niet gaat. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Goed hoor, dat RTL nieuws. Ja, dat is heel goed. Behalve dan in Egypte tegenwoordig, maar Ja, ja daar zit onze ook. Ja, het is wel ja. Ja, ja zie je dat. Ja. Eh, die moet ook nog wennen. Wat maar nou ervoor... over... even een paar goede, want uh... ga nou door mee, heel ja? Jan. Ja, zeker. Nou, je wil gewoon namen horen, ja. maar ja, ik, ik de, ja. Ik denk dat het niemand iets zegt als ik die naam noem. noemen. Nou, nee, nee, doe nee, maar een poging. Nee. nee, ik ga het ook niet zeg doen. Zeg gewoon één naam, kom nee. op nou En nu zeg ik gewoon een keer nee tegen ja. jullie. Uh, nee. Vrouwen, Wat wil je drinken, ja, ik, denk dat je ik denk ja. dat iemand uh, weer even een rondje gaat halen. <laughs> hey, um, uh, over vrouwen gesproken. Ja. Uh, over Hans Laroes gaan wel verhalen over Hans en vrouwen. Ja. Niet al gezegd, hij heeft een bijnaam. Ken je de bijnaam, Frans Laroes? Ik ken meerdere bijna, maar welke, maar welke ken jij, ken jij dan? Nee, welke ken nee, ik wil hem graag van jullie nee, horen. Eerst, nee, ik ga hem niet in mijn mond nemen. Gaat, niet je je mond nemen. Je hebt net ook een flauw gedaan. Niet in je mond nemen. Nee. Nou, dat vind dat ik wel een mooi voorzetje. God, korreer. Uh, Hans Larousse, spermadouche. Ja, die ken ik. Ja. Uh, wat is daarvan waar? Uh, de, geen idee, want dat speelde eigenlijk voordat ik ging werken bij de NOS. En dat warm, is serieus. Dat was echt, ik werkte daar net drie vier maanden en toen kwam geloof ik het weekend of de story met al die warm hè maar hij schijnt het nee, dus ik heb met het veel warm. vrouwen op de redactie te hebben gedaan zeker u wilde je goede baan moest je even langs gaan Hans langs gaan ja, met, ja. rijmen en dichten Mooi, hoor. Bijna zin, maar. maar is dat waar of niet nee dat geen idee nee. ja wel de verhalen ken ik wel maar dat... ja en waar rook is is vuur of Eet niet of ik wel eens bij hem langs ben gegaan nou, nee. Die vraag stel ik niet, maar als je daar graag op antwoord wil geven. Nou, nee, nooit uh, met de handen. Nee, uh, maar dit zijn nou echt seksistische vragen. Nee, wat is dat nou sexistisch aan? We nou ja, weet je, alsof ik in mijn carrière ergens zou zijn gekomen, omdat ik bij een hoogere Ik heb die vraag langs, helemaal niet gesteld. Je nu nou, nee, nee, nee. nee laten we laten eerlijk zijn. Met jouw salaris is het onmogelijk dat je dat voor <laughs> moet doen, hoor. Nou, had je echt wel meer verdient. Ja, misschien heb ik het ook niet, heb, heb, heb ik niet goed op mijn salarisstrookje gekeken. Nee. nee. Ja, niet jokkenbrokken bij, bij Echt Jan. Wij verdienen... Ik uh, jokkenbrok uh, niet? Gewoon ik weet het goed. serieus niet. Ja, dat heb ik echt zeggen. gezegd. Ik zou het niet weten. Ah, jij werkt dus bij de NOS. NOS, daar ja. wordt altijd heel veel over gezeken. Ja, Staatsomroep. Nationale ja, ja. Omroep, uh, ja, zijn, uh, uh, uh, pispaal. Uh, uh, ja, uh, linkse, uh, zure, PvdA-stemmende ja, zijkbak. Nou, en daar is misschien ik. wel een punt. Nou, dat weet ik niet. hoor. Niet? Vind je dat van mij? Nee, van jou niet. Vind je jou leuk? heb je jou uitgenodigd. En er zijn heel veel Leuke mensen, uh, leuke zei, mensen ja? jonge mensen, nieuwe me mensen, pragmatische dan? mensen. Ja, maar die ken je allemaal niet. Ik kan me allemaal oh. namen genoemen. Dus dat zijn allemaal mensen die niet in de schijnwerper staan? Dat zijn nou, wel jawel, de goede mensen. Ja, ook Johan Rollaerts hebben inmiddels in de schijnwerpers. Hanneke de Jonge, jonge verslaggever. Marjolein Hogevoort er Maar is dat Ja, die ken je. Ja, we allemaal, je dit, wel. Maar ook de oudere verslaggevers zijn ook prima. En er zijn ook maar, niet van maar de linkse links is, klopt dat dan? Nee, ja, dat stem jij ik niet. Ik heb... Verschillend. Ik stem uh, niet één partij, of mm -hmm. noem maar op. Mm -hmm. En de laatste keer was het D66. Mm -hmm. Oh, das war mal. Das, das, das... Wat zeg je? Nee, ik, ik, Jij ik, gaat ik, Duits praten ja, van vind, D66. Ja, ik vind D66 ik zeg altijd, en dat, dat is het waar. dat is nog een, een beetje 60. door het volkslied aan het begin. Ja, ja dat uh, was een leuk grapje. <laughs> <Hey>, uh, <laughs> ja, maar er wordt al gezegd uh, dat jullie uh, niet objectief zijn... dat jullie uh, uh, linksig zijn. En dan komt er opeens zo'n RTO-nieuws voor, uh, voorbij. En dat is eigenlijk best wel een goed journaal. Kijk je ja? dat, dat is. eens? Ja, zeker. En denk je dan wel eens, hé, hey, dat hadden wij ook kunnen hebben. Jan, wij zijn ja. nu ook publieke omroep. We gaan hier geen reclame voor dat stomme RTL-nieuws Maar kijk, hebben... ja, Eva, Eva Jinek je... is net begonnen. Ja? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, die hebben ze dan ja, daar. Dan, alleen dan moeten wij even muziekje doen, denk je niet? Vriend? Ja, als, je, als jij muziekje wil doen. Ah, kijk, dat is een mooi zeg. Die kennen we niet. Dit is nummer drie, hè, voor jou, voor de echte Janne lijst Dat is David Bowen met changes. Nou, oh, ja, dat is een mooie.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 I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-changes. -ch Turn and face the strange. Ch -ch change your hills changes Don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. -ch Turn and face the strange. Ch -ch -changes. ch ch changes It's gonna have to be a different man.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 Change your hands, turn and face the strand. Ch ch Change your hands, don't tell them to go up on a pile